Afternoons met Lucienne Grekus. dag en welkom bij Afternoons op Radio 501 op 14 juni, de donderdag is dat alweer. We zijn alweer over de helft van de week heen en ook bijna over je hele werkdag. Nou ah ja, wat hebben we vandaag alweer in de aanbieding? Muziek, ja natuurlijk muziek, want we zitten op Radio 501, het station voor opkomen met een onbekend talent. En we hebben nog veel meer, want vanavond is Magneetbar Reunion en we gaan kijken of mensen van die hele organisatie kunnen bereiken. Om even een wabbeltje te maken over het festival. dat vanavond plaatsvindt in Paradiso in Amsterdam aan de Wetering U weet wel, de popkerk. Tim Pons van The Music Whisper, tijdschrift voor de verhalen achter de muziek. Die is vanavond in de. vandaag. vanmiddag in de studio. rond een uur of tien, tien voor half vijf. schuift hij aan voor zijn eigen muziek. In dat kader, hij had heel veel luisterliedjes. hebben ook wat muziek meegenomen dat daar aan raakt. Uh, dat leek ons wel heel aardig. Uh, maar we beginnen natuurlijk uh, zoals gebruikelijk altijd met de muziek van volgende week. Want we zijn natuurlijk van nieuwe muziek. En volgende week uh, schrijft in diezelfde platenkast waar Tim Pons uh, straks aanschrijft uh, Sonja van Hamel aan. Uh, Sonja van Hamel is, uh, ja, is uh, ontwerpster en tegelijkertijd ook muzikant. Uh, ze heeft uh, bij Bauer gezeten zo uh, een hele poos. Samen met Berend Dubben maakte zij hele filmische orkestpopmuziek. Het nummer dat we gaan luisteren van haar plaat Transcendental Man. Volgende week dus op Radio 501 tussen 4 en, 5, 4 en 6. In de platenkast, Sonja van Hamel. Het nummer dat we gaan draaien is A Virtuoso of Unspecific Anger. En wat je net hoorde was trouwens, en hier ook onder nog even, was Green Hornet. Van de plaat uit 2007 was dat het, het nummer... Downstream! Maar dit is geen downstream, dit is upstream en het is Sonja van Hamel hier op Radio 501.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 Valentin, all the boys, Radio 501, Roos Jonker doet ook mee op dit nummer, drie seconden lang met haar harpje. en uh, wie doet er niet mee met voetbal, nou uh, Oranje doet niet echt mee, schijnt, er schijnt een uh, festival of een, ja, hoe heet die dingen ook weer? ja kampioenschappen in Europa, in Polen. En in Oekraïne en daar voetballen mensen en die schijnen professionals te heten en daar doen ze het niet al te best. En uh, ja, zijn mensen die weten dat dan weer aan Bert van Marwijk. En uh, wat treft. we hebben natuurlijk voetbalmuziek, dat hoort dan in de radio. Omdat mensen die voetbal kijken en luisteren dat ook leuk vinden. Uh, en dat leek me leuk om even een nummertje te doen over Bert van Marwijk. Meijne Talma en de Rode Kaart hebben een plaat uitgebracht, eenmaal Oranje met allerlei... Uh, spelers die één keer in Oranje hebben gespeeld. En Bert van Marwijk is daar ook eentje van. Maar hij won wel één keer Klaan van Jassen. Met, uh, zijn, met zijn teerbeminde vader. Uh, en daar gaat dit nummer over. En waarom dan toch geen wereldkampioen voetbal? Hè? Nou? Ja, inderdaad. Mijn het allemaal in rode kaarten. Van het laat Eenmaal Oranje. Wereldkamp. Ja, zeg, ga dan niet doorheen zingen. Waarom won jij wereldkampioen? Wereldkampioenschap klaverjassen en niet het WK voetbal. Waarom worden we wel wereldkampioen in Brits en kortbal? Waarom worden we wel wereldkampioen in hockey en honkbal? Maar nooit, nooit, nooit, nooit met voetbal, nooit wereldkampioen. Beste Boots, van van wijk. Waarom is drie keer scheepsrecht? En verloren we toch ook onze derde finale? Waarom worden we wel wereldkampioen in Brits en Korfbal? Waarom worden we wel wereldkampioen in Hockey en handbal? nooit, nooit, nooit, nooit, Europees kampioen in 88, was heel erg mooi, maar het is niet genoeg, het is niet genoeg. Uiteindelijk telt er maar één echt doel, wereldkampioen, wereldkampioen. Doe maar gezellig mee, wereldkampioen voetbal. Keep on Dreaming zou ik zeggen. Dromen zijn al Maar zei Mark Bissato. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Laten we het duidelijk wezen. Weer terug naar de luistermuziek. Straks schuift Tim Pons aan, die is inmiddels in de studio. En uh, natuurlijk uh, moeten we dat even inleiden. Ja, dat moeten we inleiden met luistermuziek. En uh, waar kan je dat mee te doen dan uh, luistermuziek van... Aaron McEwen, een singer-songwriter uit Amerika, die momenteel ook haar eigen nieuwe plaat is aan het, aan het crowdfunden is. Met, uh, uh, ja, met geld van anderen en ik weet even niet meer hoe die site heet. Maar ga gewoon even naar Aaron en ga dat checken. Uh, dat is gewoon de bedoeling van het hele gebeuren. Het nummer dat we gaan spelen is The uh, Foxes. Niet The Fleet Foxes, maar gewoon The Foxes van Aaron McEwen voor de luisteraar. Can't be fun if you don't put in the work. Stick with the honey. Stay as long as it's worth. Burrows in the forest, digging under your skin. And needles to end the fling red and You're not that kind I'll of girl, we know When the gold dust settles and the whale will catch the sight, of your nose just squashed in the middle of of patch, you'll notice nothing's right, nothing left But a couple of obituaries may be right, so calling heart And, and your death won't save the day anymore I know your death won't save the day anymore I feel to it. Lost in that confectionery, cheating and in your throat. Donald in another record looking for salvation. While hype keeps spinning up on copycat craft. to still my kind of girl. The oysters bear their pearls when you're irritated. The camera won't show in a no man's land if you get it all in your every man. You well, know, there's nothing right. Nothing left but a couple of the bit you're God, there's nothing else out there. Put your lipstick down, or someone like that hurts. Only step away from the rock and roll cliche. When the thing explodes, we want you to be safe the day, so you know. I bet your death won't save the day. Yeah, they on waterkast van Tim Vons. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo. Zo, wij zijn binnen. Ja, buiten zou het wel goed zijn. Ik bedoel, het is mooi weer. Ja, het is zeker mooi weer hè, buiten. Dus uh, rise up and shine zou je bijna zeggen, maar het is alweer het eind van de werkdag. Uh, Tim Vons, uh, welkom in de studio. Ja, dankjewel. Hoe is het uh, met u? Ja, goed. Ik uh, moet nog een beetje bijkomen van gisteren wel. En, uh, ja, ja, van het uh, ja, weggedronken verdriet, om het maar zo te zeggen. Weggedronken verdriet? Ja. Wil je er nog wat over kwijt, over deze emotionele happening? Nee, ik denk dat iedereen er al uh, genoeg mee geconfronteerd <laughs> vandaag. Dus uh, <laughs> <laughs> laten we dan maar achterwegehouden. Ja, want uh, wij kennen jou van The Music Whisperer. De, ja. beste, de luisteraars misschien nog niet, maar uh, dan nu. Wat is de Music Whisper? Ja, um, nou, de eerste editie is uh, halverwege mij uitgekomen. En de Music Whisper is eigenlijk ja, een magazine met album over luistermuziek. Over muziek ja, waar je de tijd voor gaat nemen om goed naar te luisteren. Muziek met een goed verhaal en... Om lekker in de sofa te gaan zitten en achterover leunen met een goed glas wijn. Ja, kijk, heel goed. Jij hebt inderdaad uh, mijn intro gelezen. <laughs> Ja, en uh, ja, dat is altijd wel iets wat ik doe, want ik luister altijd vaak uh, graag ja, hele albums. Uh, een album is voor mij eigenlijk ja, gewoon een heel boek. Ja. En tegenwoordig luisteren mensen vaak maar één nummertje en dan uh, ja, gaan ze weer ergens anders naar luisteren. En ja, ik... Uh... Ik ga ja, liever vaak op een stemming gewoon een heel albumpje draaien om te kijken wat ze te melden hebben, <laughs> de artiesten. <laughs> ja, dat is toch wel lullig vanavond, vanmiddag dat we niet een heel album gaan luisteren, maar telkens maar één liedje van zo'n album, dat is zo'n een dingetje. Dat is radio, maar ja, gelukkig uh, heb ik heel wat plaatjes meegenomen waar uh, vaak uh, ja, mooie en goede verhalen achter zitten, dus uh, daar ga ik zo wat meer over vertellen dan. Ja, uh, nou, laten we nog gewoon met de eerste plaat beginnen. Wat gaan wij luisteren? Ja, we gaan uh, naar een plaat luisteren van uh, Paolo Nutini. Ja. En ja, heel veel mensen kennen hem vaak wel uh, van zijn eerste album. Ja. Dat is echt ja, uh, ja, een album waar hij met zijn gitaar uh, ja, en uh, zijn zang eigenlijk helemaal uh, vol mee heeft gemaakt. Alleen het tweede album, uh, ja, dat is eigenlijk een, uh, uh, een ska-album, meer uh, dansbaar. En dat is eigenlijk ja, heel raar. Ja. En dat is vaak een van mijn nummers als ik opsta, uh, s ochtends die ik dan luister om... Uh, energieker te worden, om wakker te worden. Ja. En ja, daar gaan we nu naar luisteren. Nou, je hebt me wedstrijd op een iPhone staan, dat is altijd heel spannend voor mezelf. <laughs> een iPhone die bovendien, uh, ja, nou wil ik even jouw jou ontgrendelcode hebben. Ja, het is wel zo leuk als ik hem zelf opzet, toch? Ja, dat is wel leuk. Kom maar even, even gezellig <laughs> deze kant op, Dan zet ik nog even een, een pauzemuziekje op. Ja, dames en heren, live radio en iPhones. Ja, daar komt-ie hoor. Daar komt-ie hoor. Oh, what? Paolo Nutini.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 Means and scripts for the scene. Come out and a box. So I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that, food in my belly and a license from a Nothing's gonna bring me down. No matter how high. There ain't no one horse with no name. Ja. ja, wat grappig is aan dit nummer. Uh, ja, het zou eerst eigenlijk Desert Song uh, genoemd worden door de band. Uh, Amerika is het uiteraard geschreven. De mensen die kennen hem vast wel. Uh, alleen hebben ze later de titel aangepast. Uh, ze hebben er namelijk uh, horse with no name uh, van gemaakt. En eerst zou het eigenlijk die deserts en uh, natuurlijk de woestijn moeten betekenen. Ja. Alleen, uh, ja, wat het eigenlijk uh, in het Amerikaans uh, wordt horse ook wel gebruikt als synoniem voor heroïne. Dus ja, wat de schrijvers hier nou eigenlijk mee uh, bedoelen, in de zin van of het nou gaat om die moestijn of de heroïne, dat weet ik niet. Dat is maar een beetje wat ik, onduidelijk nog ja, uh, in deze. Maar het is natuurlijk ook zo dat je er altijd zelf uithaalt. En uh, dit nummer is echt het nummer voor als je op een uh, roadtrip uh, ja, door Amerika gaat, volgens mij. En nu is het toeval zo uh, dat een van mijn beste vrienden komende dinsdag uh, twee maanden weggaat naar Amerika. Oh ja? Ja, en uh, ja. Ik zou hem zeker aanraden om deze mee te nemen. Een roadtrip uh, gaat hij ook doen, of uh, wat gaat hij doen? Ja, uh, ik had begrepen dat hij uh, van de East naar West Coast gaat. En dan gaan ze daar een auto proberen te scoren. Ze gaan in eerste geval, hij gaat samen met een andere vriend... Uh, gaan ze een weekje lang, uh, ja, gewoon uh, couchsurfen zoals het mooi heet. Ja. Bij allemaal mensen, ja, tukken. een ja, avontuur. Uh, ja, en dan het avontuur aan. Ik vind het hartstikke vet uh, voor hem en dat, hij, uh, ja, dat ze dat doen. Ja, zeker. Ja. Maar uh, uh, dit nummer, The Desert... Mm -hmm. Hij He, wil, wil het eigenlijk gaan noemen, dus dat klinkt ook wel echt als een roadtrip. Als je door de, de woestijn uh, uh, gaat reizen, dan heb je sowieso wel uh, uh, zo'n gevoel van... Uh, ja, een gevoel. Ja, yeah. <laughs> maar wat het ook is, uh, ik kan me heel goed voorstellen als je door de woestijn uh, rijdt... en uh, dat je dit liedje meeneuriet. Uh, <laughs> en dat je dan gewoon ja, zo inderdaad om je heen kijkt en uh, van het leven geniet. Ja, is wel een feeling good uh, nummer. Ja, want uh, hoe, hoe ben je zo... Amerika, want het was Amerika. Ja, hoe ben je daar zo opgekomen? Is dat via je ouders uh, binnengestroomd of uh, heb je dat op eigen houtje gedaan? Ja, je, je hebt hem misschien ook heel lang niet meer gehoord, maar je kent hem wel weer. En dat is vaak een van die nummers. Uh, ja, dat, uh, het is niet echt een one hit wonder trouwens in Amerika. Ze hebben echt wel uh, mooie albums gemaakt in diezelfde stijl. Uh, Alleen, uh, ja, ik ben de plaatkasten van mijn ouders ooit eens doorgegaan en uh, daar ligt hij ook bij. Ja. En ja, dat is wel uh, mooi dat je op zo'n manier ook bij kan komen natuurlijk. Ja. Zo krijg je toch voor je omgeving altijd wat mee. Ja, want wat voor luisteraars zijn je... We beginnen nou toch al over de plaatkasten van je ouders. Wat voor luisteraars zijn het? Zijn het echt, uh, Luisteren ze veel van dit soort muziek? Een beetje die volkant uit, de Amerikanen kant uit of... Uh... Nee, ja, het, het grappige is, mijn ouders die hebben eigenlijk helemaal niet zoveel met muziek. En dit is dan ook wel echt meer ja, wat, wat uh, vroeger echt een popachtig nummer was. Ja. Uh, terwijl, ja, als het vandaag uit zou komen, zou het uh, de charts waarschijnlijk niet halen. Nee. Maar uh, vroeger, uh, dan hebben we het over, ja, wat zal het zijn, volgens mij 40 jaar geleden of zoiets. Uh, ja. ja, het is nu 2012 natuurlijk. Precies. Uh, ja, kwam het echt uit. Ja. Dus dat is wel bizar dat het zo oud is eigenlijk en dat we het allemaal nog steeds kennen en uh, ja. Het, het, ja, inderdaad. Gewoon het, de, de, de, de, in de hoofden van de mensen zit het gewoon, in, tussen de oren zit het uh, vastgenageld. Ja, ja precies. Als een cactus. Ja. Uh, Jeff Buckley. Ja, over Hebben drugs ik... gesproken. <laughs> ja, want je begon net al over die eerste artiest uh, al te praten, Paula Nutini, waar je al een uur vol kan praten over, uh, over drugs... Ja, en het... Maar in dit geval uh, is daar ook wel sprake van, volgens <lacht> mij. Ja, dat kunnen we bij de meeste artiesten wel doen, uh, die vandaag misschien gedraaid worden. Wat ja. Ja, het is, uh, ja, je krijgt... Uh, mensen moeten vaak altijd iets naars meegemaakt hebben, uh, voordat ze iets moois kunnen maken. Ja. En ja, daar gaat het tijdschrift eigenlijk ook over, om die verhalen duidelijk te maken. En waar je dus natuurlijk erover kan lezen, maar ook ja, naar het album kan luisteren. En uh, ja, het album uh, van Robin Blok staat centraal bij de eerste editie van de Music Whisper. Ja. En die gaat binnenkort bij uh, alle betere platenzaken, uh, ja, zal die daar te verkrijgen zijn. Ja. Uh, hij is, ligt nu onder andere al bij de Boeddhisk in Utrecht. En mensen kunnen hem via de website uh, musicwhisper.nl bestellen. Ook gewoon bestellen, gewoon ja. via internet, het ouderwetse internet. Ja, ja. <laughs> en voor maar 12,50, want we willen de, ja, de, de, de prijs uh, zo laag mogelijk houden vooralsnog. Ja, uh, als er meerdere adverteerders komen, kunnen we de prijs uh, bij volgende liedjes nog meer omlaag gaan doen. Uh, ja, zodat mensen uh, ja, alsjeblieft uh, gewoon fysieke dingen <laughs> ja. kunnen aanpakken, kunnen lezen. Maar is het daarmee ook uh, liefdewerk, uh, vergeef me de term, oud papier? Uh, sorry, nog één keer. Is het daarmee ook uh, liefdewerk, oud papier? Of, uh, ja. ja? ja het is echt uit de liefde voor de muziek? Ja, dat kun je wel echt zeggen, En het is, het is tijdloos, het is iets moois wat je in je boekenkast kan zetten of bij je platen. En wat je altijd kan oppakken of uh, ja. Ja, je kleinkinderen later misschien nog eens uh, in kunnen kijken. En, uh, ja, maar zo'n verhaal van Jeff Buckley, dat, uh, dat spreekt jou dan ook heel erg aan op de een of andere manier? Of, uh, hoe... Ja, Mojo Pin, um, dat is echt de, het openingsnummer van uh, zijn album Grace en nu is het zo, uh, ja, dat dat liedje eigenlijk ook over uh, ja, drugs waarschijnlijk gaat. Of over een zwarte vrouw. Daar weten ze ook nog steeds niet van. Het gaat in ieder geval over een droom. Maar of die nou over drugs of een zwarte vrouw droomt. Uh, dat is ook weer iets wat je uit de ja, tekst moet afleiden. Ja. Alleen Jeff heeft er nooit echt veel over kunnen zeggen. Want, nee, precies. Ja, we ja, weten ja. allemaal... Uh, Hoe het is uh, afgelopen. Ja, niet goed. En ja, wat daarvan ook wat zijn doodsoorzaak was. Ik bedoel, zitten bij mij wel in de categorie... Uh, artiesten die ze weer eens op mogen graven. <laughs> Om het, het te onderzoeken. Het is echt een van mijn helden inderdaad. Ja. Maar... Uh, ja, of hij nou verdronken is of, uh, of dat dat bewust was of zelfmoord, dat zullen we nog steeds niet weten en nooit. Een van de grote mysteries uh, uit de popwereld. Ja, en uh, volgend jaar komt trouwens ook uh, Mystery White Boy uit. Uh, dat is, heet ook een album van hem, dat is een uh, film over het leven van uh, Jeff Buckley en okay. zijn ouders. Dus ja, gaat dat zien mensen. Volgend jaar uh, in, uh, in de bioscoop uh, yes. ben jij in de buurt. Uh, of in cinema, ik weet niet, is dat uh, meer cinema? Het komt of? echt in een bioscoop. Niet oh ja. Alleen een cultuurhuis, maar het is echt een grote productie, inderdaad. Oké, okay, nou. Ja, dat is wel gaaf. is benieuwd. Uh, we gaan gewoon luisteren naar Jeff Buckley, want dat, daar heeft hij het eigenlijk uiteindelijk ook allemaal voor gedaan, denk ik dan. Muziek maken voor zichzelf, voor zijn eigen verwerking. Over een Mojo Pin en of dat nou een zwarte vrouw is of uh, de drugs, dat uh, zullen ja. we waarschijnlijk nooit weten. Mojo Pin dus van Jeff Buckley hier op Radio 501 en straks zijn we terug met nog meer muziek uit de plaatkast van Tim Pons. to silver and gold.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 Come from the fans. Ja. Waarom dit nummer? Ja, dat lijkt we bijna wel duidelijk hè, met je tijdschrift. Ja, precies. Uh, dat kun je vast wel begrijpen inderdaad. Ja, dit nummer uh, heeft Robin echt geschreven voor de mensen die op Facebook uh, hun relatiestatus op, uh, ja, ingewikkeld uh, hebben staan. <laughs> dus de mensen moeten maar oh. uh, ja, via de site van de Music Whisper of van Robin zelf uh, en nogmaals goed, uh, ja, beluisteren. Maar dan zullen ze wel begrijpen waarom. Waarom moeten ze van het hekje afspringen dan? <laughs> de, de context is een hele nummer, uh, ja, wat moeilijk uit te leggen van uh, waar het over gaat. Uh, het is echt een uh, gevoelskwestie van waar je dan aan moet gaan denken. Uh, en dat je, ja, eigenlijk een beetje uh, boos bent en het niet begrijpt van elkaar. Zo kun je dat eigenlijk een beetje zien. Ja, dat is dat gecompliceerde van uh, oh, it's complicated, bla bla bla. Ja, we kennen het allemaal wel hè, de emoties uh, <laughs> van ja. mensen. Van, ja, ja, ik denk, ja, waarom uh, zit je dat er nou weer op? Ja, ik snap het ook niet helemaal hoor. Maar uh, <laughs> mensen die uh, op het werk zitten nu en denken van ja, ik had het eigenlijk ook zo uh, op mijn site, op mijn Facebook gezet, van het is allemaal gecompliceerd en ik weet het niet. Ja, ja het geeft niet hoor, dat uh, het kan er beste afkomen. Ja, precies. <laughs> Ik beter mijn anders kun je weet er me niet zo over schrijven, anders kunnen niks mee. Ja, het wordt trouwens de eerste single hè, van Robin Blok. Ja, dat klopt inderdaad. En, uh... Is dit een primeur? Is dit een primeur? Ja, uh... <laughs> hij is uh, inderdaad uh, bij verschillende radiostations al rondgegaan. En uh, ja, mensen zijn er enthousiast over. En jij uh, hebt hem uh, ja, nu al voor het eerst uh, hier mogen draaien. Nou, dus. helemaal te gek. Uh, ja. ja, want Robin Blok hebben we het natuurlijk over. Uh, ja, nogmaals, hij zit. Hè? Dat eerste tijdschrift gaat er grotendeels over, over de verhalen achter uh, Robin Blok. Maar hoe ben jij hem tegen het lijf gekomen? Ja, gelopen. Uh, we hebben eigenlijk uh, het hele idee van het tijdschrift. En uh, ja, ik ga er. Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby uh, geworden. <laughs> ja. Want dat hebben we eigenlijk van op de grond ervan uh, samen opgebouwd. En, jij bedacht. en Robin Blok? Ja, uh, ik kwam eigenlijk hier met het idee uh, aan, ja, of we wat voor elkaar zouden kunnen betekenen. Uh, of ik hem ergens bij zou kunnen helpen, omdat ik uh, zijn muziek tof vind. En uh, ja, ik heb ook een opleiding in uh, muziekmanagement gedaan. Ja. En toen kwamen we daar op een gegeven moment bij. En uh, ja, toen hadden we elkaar uh, ontmoet. Ik ging toen uh, met een treintje naar uh, Amsterdam-Amstel toe. En toen kwam hij uh, met zijn fiets, uh, ik weet het nog goed, het was uh, februari uh, vorig jaar... Uh, ja. Ik kwam niet het Amstelstation binnen fietsen. En ja, toen moest ik achterop. En dan gingen we naar een of ander raakfeetje uh, ja. verderop. Uh, om dit uh, ja, apparaat uh, te creëren, om het maar zo te zeggen. En... Het is echt aan een café tafeltje bedacht. Net als alle goede plannen, natuurlijk. Maar... Ja, ja, Robin is uiteraard ook een groot liefhebber van. Uh, ja, zijn eigen uh, genre. Ja, goh. goh. Ja, hij, hij maakt de muziek. Ja. ja, het kan ook zijn dat hij denkt: van ik doe dat even uit uh, persoonlijk gewin of zo. Dat hij denkt. Uh... Nou, dit, dit doet het al goed bij het publiek. Ja, nee, daar heb je helemaal uh, gelijk in. Ja. En ja, uh, het is altijd zo uh, ja, dat artiesten vaak hun eigen muziek natuurlijk waarderen. Maar er zijn ook heel veel artiesten die op een gegeven moment uh, ja, hun muziek gewoon ja, <laughs> echt gewoon niet zelf meer kunnen horen. Dat kan me best voorstellen, in een bepaalde gevallen. Ik zal geen namen noemen. <coughs> In uh, <laughs> nee, de Nederlandse team zijn nog heel veel dingen platgedraaid natuurlijk. Ja. En um, jij ja, kan me voorstellen dat artiesten daar zelf ook net de te gek van worden. Ja, denk van ik heb al lang een nieuwe plaat uitgebracht. Uh... Ja, precies. Ja. En dat is ook heel vervelend uh, als die mensen inderdaad gewoon een nieuwe plaat vaak niet serieus genomen wordt, maar dat heel veel mensen hem van het ene nummer bijvoorbeeld kennen. Ja. Ja. ja, dan ga je weer met dat ene nummer. Hè? Dat is toch een frustratie, Voel ik hier een beetje. Ja, ja, precies. Daar ga je al. dat is eigenlijk een van de redenen. Dus het is een klein beetje een protestactie ja. ook. Ja, nou, het is natuurlijk ook zo een artiest. maakt natuurlijk niet van iets een album. Uh, een album, dat is... Dus ik ken er veel artiesten die daar toch wel een hoop werk van maken. Van hoe ga je, waar ga je welk nummer neerzetten. Nummer 7 komt de plaat altijd op gang. Dat weet ik persoonlijk. Natuurlijk. Ja. Zelfs de volgorde van uh, ja, een album ja. uh, kan een heel verhaal vertellen en heel wat uitmaken. Precies. En als je dan... Een, ja goed. Maar we houden er even op oh, dat hele ik <laughs> bedoel dat, uh, dat vervelend nee. Misschien vinden mensen het vervelend. Maar ja, nou, dat wij niet. Maakt niet uit. Dat vinden, we, vinden wij niet erg. Ik, uh, we gaan weer even terug naar jouw uh, iPhone. Want er staat een uh, nummertje klaar hè? Ja, ja. Uiteraard staat er een nummertje klaar. Dat is logisch maar liefst, maar we beginnen even bij de eerste, want uh, Joshua Tillman, dat kennen mensen misschien uh, wel als de ex-drummer inmiddels uh, van de Fleet Foxes, uh, oh. Ja, die is meegenokt, want het werd hem allemaal uh, te veel en te groot en dat vond hij niet leuk. Ja, Heineken Bierhal of de Belmer Bierhal... dat uh, twee keer vullen, dat is inderdaad ook niet leuk natuurlijk. Hè. Ja, precies. ik denk oh, We moeten nu ook Amstel, Bavaria en Gros zeggen... anders maken we reclame natuurlijk. Ja, dus, en Juppeler. Ja, dat kan ook nog. Maar um, ja, die vond het allemaal te veel en te groot worden... en daarom heeft hij nu een tweetal solo-projecten. Onder andere onder het pseudoniem uh, John Misty. Die stond vorige week ook in Echo. Uh, die lekker klein. Ja, kijk dan Nou ja, Echo, er kan toch nog een man of 150... Ja, maar dat zijn ook de momenten waar je echt wel de muziek over kan brengen en die ja. intimiteit kan creëren. En dat is wat hij ook gewoon wil hebben Naar daar zijn vliegtuig ja. is ook geniaal in. En uh, ja. ja, als die er niet meer uh, voor openstaan, dan uh, gaat hij het nu zelf doen. Nou, we gaan er gewoon naar luisteren. Het is gewoon een beetje hetzelfde genre, moet ik, uh, moet ik me inbeelden? Uh, ja, qua zang zeker. Uh, ik heb alleen uh, nu Express een wat meer uptempo nummer gekozen. Ja. Zodat er voor iedereen uh, natuurlijk wat wils bij is. Kijk, we gaan uptempo horen. Ja, dat hebben we natuurlijk helemaal niet aangekondigd op de site. Maar daar gaan we voor. Uh, inmiddels uh, ben ik iPhone technisch helemaal weer uh, de weg kwijt. En uh, we, we roepen even de hulp in van onze iPhone-chef. Ja, Tim, uh, ik zou zeggen, doe het even. Ja, het is echt uniek. iPhone uh, op de radio. Ik uh, ben eigenlijk alleen mijn cassettebandjes gewend. Dat krijg je. dat uh, Luister vooral ook even naar de volle lagen. Op... Ah, oh, daar komt hij al. Ah, het klinkt wel heel orkestraal, moet ik zeggen. Ja, het is weer spannend. <laughs> Mensen met een beperking in Nederland hebben recht op een leven als ieder ander. Dit wordt hen vaak bemoeilijkt doordat ze niet altijd kunnen beschikken over de hulpmiddelen die ze nodig hebben. U kunt helpen. Geef aan de collectant. Wilt u meer informatie? Kijk op handicap.nl. De collecteweek is van 10 tot en met 16 juni. Het liefde delen is mooi. Het gevoel van geluk en het houden van je partner...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 Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De radio 501, daar van de donderdag. middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Dafel van de donderdag op radio 501.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 Van de Hoornse stadsfeesten 2012, 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jou, Radio 501. Dit is de dag een donderdag op Radio 501. Afternoons de met Lucien Grekens. Oh. Dit, dit is deze week. De radio 501. 1. Plaat voor je hoofd. Nou radio. Echt iets. platenkast van Tim Pons. Ja, welkom in het tweede uur van Afternoons op Radio 501 deze donderdag 14 juni. Ik ga verder met de platenkast van Tim Pons en daar staat hij klaar, daar staat hij klaar. A lot of people on my mind van de Thailand Hier op Radio 501. Duggies, was dat? Ja. Ik zei ik zei oh, hij gaat verder. Oh. van de andere. Hij gaat <laughs> ja, verder. Oh, de, oh. dat was een mooie er Ja, dat was een hele mooie, was een hele mooie <laughs> filler ook tegelijkertijd. We gingen gewoon weer terug met de nieuwe Imperial Brown Blues van uh, Jay Tillman. Ja. Nou, die Fleet Foxes, uh, dude. Ja, daarover gesproken komt zo meteen wat. Maar laat ik eerst... Uh, <laughs> oh, Fleet Foxes. Oeh, yeah, baby. Ja, dat mag ook wel gebeuren als ik die net al genoemd heb natuurlijk. Het blijft ja. fantastische muziek. Um, maar eerst even over uh, de Moondoggies gesproken. Want dat is uh, die je net hoorde. Uh, ja. Van het album Tidelands. Uh, dat had je wel goed. <laughs> ja, ik had dat album wel goed. Alleen waar ik zei Tidelands moest zijn ja. Moondoggies. En waar Moondoggies zei, nou, ja. nou, Waarom dat zo heet eigenlijk is best wel grappig om te zeggen. Um, en ook uh, ja, met betrekking tot dit nummer. Uh, die je net aangekondigd hebt. Uh, A lot of people on my mind. Heeft te maken uh, dat de zanger van de Moondoggies. Uh, ja, zich graag van de wereld afzonderde op bepaalde momenten. Omdat hij nogal. Zwaar depressief was en uh, oh. zich uh, in een omgeving uh, met rotsen uh, ja, en oceanen uh, op, een, ja, uh, op een mooie heide uh, zijn tent opzet om daar vervolgens uh, dit album en dit Wacht. nummer onder andere... Ook uh, met een hoop mensen in zijn hoofd uh, te maken. Ja. En ja, ik vind het echt fantastische muziek. En uh, ik denk dat je ook een primeur hebt. Dat je de eerste radiozender in Nederland uh, bent die dit uh, mag draaien. Nou, kijk, allemaal primeuren <laughs> vandaag. <laughs> ja. Ja, Zoek dat op mensen als je dat uh, mooi vindt. De Moondoggies. Waarom heet hij er Moondoggies? Is dat omdat het rotslandschap heel erg uh, aan de maan doet denken? <laughs> nee, dat is niet echt uh, het idee. Ja, het, volgens mij moesten ze gewoon een naam hebben. Het klinkt wel een beetje als een foute uh, jaren tachtig disco act inderdaad. <laughs> Zo ja. zij het ook kunnen zien. Maar uh, ja, het is in ieder geval een hele rare combinatie om daar ook natuurlijk honden achteraan te plakken. Uh, ik ja. vind het wel creatief in ieder geval iets wat bijblijft. Dus. Ja, dat, is, uh, dat is niet, zou een strategie kunnen wezen om je eigen band uh, in de gedachten van mensen te houden. Ja, ik kwam pas geleden ook een bandnaam tegen, uh, die heette de uh, Kirstiëners of a Black Cat. <laughs> Kijk, like, ja, je moet er maar op komen natuurlijk, maar die was waarschijnlijk ook niet bezet. <laughs> dat is ook uh, belangrijk. Ja, ik, ik kan me ooit een verhaal herinneren, dat was een site op internet, daar kon je dan je bandnaam registreren. Okay. Ja, van, ja, dat er uh -huh. geen dubbele bandnamen zijn in de wereld. Het was een beetje een raar project, want uh, je kon bijvoorbeeld ook nog de naam de Beatles uh, registreren. Dat <laughs> <Okay. laughs> was niet geregistreerd. Oké. Dat was een beetje incompleet, had ik het idee. Maar goed. En je kan het toch wel proberen, in ieder geval. Je, je kan je bandnaam registreren. Ja, joh, mag uh, toch? <laughs> <Ja>. <laughs> Wie weet. Maar de Moon is dus. Uh, van de was dat Schot uh, Schotland toevallig? Um, nee, dat is uh, een Amerikaanse band. Oké. Okay. Ja, uh, ja, als je uh, naar de stijl luistert is het uh, ja, best wel uh, ja, meer Canadees-achtig eigenlijk, van waar ik echt helemaal fan van ben, van artiesten die daarbij uh, vandaan komen. Alles uit Canada. Ja, echt, uh, dat loopt uh, over van uh, de singer-songwriters en de goede volkmuziek. Wat uh, zouden Nederland uh, ook maar eens moeten doen? Oh, ja? O oh, ja, ja. Ja, nou ja? Oeh. Ik moet eerlijk zeggen uh, dat ik echt uh, ook behoorlijk weg ben van uh, muziek uit België. Ja. Uh, ja alleen, ja, in Nederland uh, is het aanbod uh, de laatste jaren wel erg groot. Maar ja, op de manier van, uh, waarop je eigenlijk de wereld ingejaagd uh, gaat worden in dit land. Dat is toch maar heel erg beperkt. Je komt toch uh, ja, gauw bij uh, de grotere radiostations en... Uh, Drie voor twaalf van een vrijdagavond uh, bitterzoet, om maar zo te zeggen. En dan heb je de hele Nederlandse scene gehad. Ja, en, ja het, is toch, uh, het zou toch mooi zijn als we wat meer Nederlandse artiesten hebben die ook uh, de wijde wereld intrekken naar het buitenland, dacht ik zo. Nou, ik zou zeggen, we doen ons best bij Radio 501. Um, ja, Fleet Foxes uh, komt er dus aan, dat, je had het al een beetje genoemd. de uh, Tiger Mountain Passant Song. Ja, dat is een heel mooi uh, intieme nummer. Ik zou zeggen dat we hem gelijk maar even lekker gaan luisteren. Want we zo meteen nou, nog wat over kunnen zeggen. Toch? Heel ja, goed. Nee, nou, helemaal goed. Tiger Mountain Passant Song. Nou ja, daar komt het uh, dromerige, echo-achtige weer. Nou, heerlijk. Wanderers this morning came by. Where do they go, graceful in the morning light, to Banner Fair, to follow you softly in the cold mountain air? Through the forest, down to your grave, where the birds wait and the tall grasses wait, they Foxes. En dit is VJ Kenshaw met Hold Me van het album 13 Rounds. Op Radio 501 daar is de platenkast van Tim Pons. Mooi. Ja, daar word ik weer even stil van hoor. Het is zo goed dat de muziek uh, hier uh, hard te <laughs> horen is voor mij. Oh. Ja, dit is uh, Vijayki Shore. Dat is waarschijnlijk wel een naam die je ook in nodige aftitelingen van Bollywood films ziet. Uh, deze man die komt echter uit Engeland gewoon. Oké. Okay. Ja, en hij heeft uh, een aantal jaren geleden... Uh, je hoort toch niet, I'm Vijayki Shore? I'm, I'm from England. <laughs> nou, het grappige is als hij praat, dan uh, is het wel een beetje zo. Oh ja, Grappige is. <laughs> ja, zo. hij heeft wel Indiaanse, uh, Indiaanse moet ik zeggen, uh, roots. En hij is een paar jaar geleden, uh, ja, hij werkte eigenlijk in een fabriek, die gewoon uh, moest hij dingen inpakken of zo. Uh, en op een gegeven moment dacht hij wat hij wat uh, met zijn muziek ging doen, is hij een beetje gaan schrijven. En heeft hij een keer een guerrilla-optreden uh, gedaan in een of andere vage kledingwinkel. Uh, waar okay. toen heel veel uh, mensen op afkwamen. maar onder andere ook grote labels uh, hun scouts op afstuurden. En ja, vervolgens uh, ja, mocht die kerel uh, stoppen bij de fabriek. En mocht hij aan zijn album gaan werken. Met een van die labels. Nou. En, ja, dat is dit uitgekomen. En uh, het is echt ontzettend mooi. En uh, ja, ik hoop dat de, de luisteraars dat zelf ook vinden. En uh, ja, nu is de vraag nog een keer uh, wanneer deze gast een keer naar Nederland komt. Dat is dan weer de, de, de grote, grote, grote, grote, grote vraag. Ja, dat, uh, daar zit ik wel op te wachten. <laughs> ja, dat, uh, dat, uh, ja, dat is altijd een beetje lastig te voorspellen natuurlijk. Want het kan zomaar in één keer gebeuren. Het kan in één keer opgepakt door, worden door een Nederlands radiostation. station. En, uh, maar... Uh, <laughs> Voor de mensen die thuis zitten te luisteren of op het werk. Uh, ik was even met mijn handen in, het, uh, in de lucht aan het uh, zwaaien. Maar v is short. het was uh, heel leuk. Ja, want je hebt sommige mensen die staan aan de band in een fabriek. Uh, Neem een George Baker. Die stond ook aan de band in de fabriek. En die kreeg. Oh, <laughs> een little green bag. Uh, kwam, uh, kwam tevoorschijn. Ja. <laughs> yeah. Dan is ja. dit toch een heel ander gevoeliger uh, liedje. Want is dit ook echt het nummer dat in de fabriek ontstond? Of is het? Uh, Um, dit is wel uh, zijn uh, eerste track die al uh, geschreven is. Er zijn ook nog live opnames van YouTube van, uh, van voor de datum dat het album überhaupt uit was. Ja. Uh, dus ja, het is toen in ieder geval geschreven, maar later natuurlijk uh, wat geperfectioneerd en bijgeschaafd hier en daar. Uiteraard. Ja, maar uh, ja, het is wel een van mijn uh, favorieten op dit moment, die ik ontdekt heb laatst. Ja. Uh, nog meer muziek natuurlijk, daar zitten we op te wachten. Ja. Uh, wat uh, gaan we nu draaien? Dus zullen we eens even. Nou, uh, als jij een mooi wachtmuziekje opzet, dan ga ik uh, eens even iets moois uitkiezen. Dan even kijken, en, we doen we even even een heel spannend, een spannend muziekje. Inderdaad. heb heb echt zo'n Walmart uh, muziek, Ikea ding. Oh, ik dacht meer een soort uh, spookmuziekje, maar... Uh... <laughs> dat mag ook, dat is ook wel uh, toepasselijk. Ik ga eens even een mooi plaat bakken. Ja, is goed. Terwijl we even luisteren naar Suspense Musical Soul... Uh, gecomponeerd door uh, Johnny Hawksworth en uitgevoerd door Johnny Hawksworth Orchestra. Er wordt weer wat uit de iPhone getrokken. En wat zal het worden? Sugar and Spice and Everything. Oh, niet, uh, nee, Sugar and Spice van Uncle Bud. Bob. Oma Bob. Nou, ik ben erg benieuwd. Wat, heeft, uh, Ome Bob, uh, wat schrijft Open Bob voor muziek eigenlijk? Wat zeg je? Wat, uh, wat schrijft uh, Ome Bob voor muziek? Um, ja, ik ga er zo meteen uh, wat meer uh, over vertellen. Dit is ook weer heel erg toepasselijk uh, voor iemand uit mijn omgeving. En het nummer heet The Hit Parade. En ja, uh, yeah, ga maar lekker luisteren. Ga gaan het meemaken. Nou, zet maar aan. Letter rip, DJ. I don't believe all that you said and was yesterday. I'll let you know, I'll let you know I feel the weight. I wish you were mine, wish you were mine. Wish you were mine, wish you were mine. I know that that. Hoe no. eigen daar rende donderdag de mist donder de donderdis de uitzending tijd oh de uitzendtijd voor guilty pleasures ja. papa nou Tim uh, dit moest natuurlijk even want uh, we hadden het natuurlijk over uh, niemand minder dan George Baker Hans Bouwens dat het is <laughs> ja dan moet toch altijd denken aan mensen voor het ik zeg geniale film ja, ja. nou dat, dat is het ook wel en dus en dan die muziek erbij want de muziek is altijd minstens even geniaal als de film zelf bij uh, zeker door bij, door bij elkaar bij meneer Quinton <laughs> ja uh, want dat is niet eens, hij staat hij ook in je platenkast trouwens de de soundtrack van uh, Reservoir Dogs? Nee, eigenlijk niet. Die moet ik eens een keer op de kop tikken. Dat lijkt me een goed idee. Ik vind de soundtrack van Kill Bill ook echt uh, fantastisch. Ja, maar ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik de Kill Bill eh, nog helemaal niet gezien heb. Het is natuurlijk heel slecht, maar ja, ik werk bij de radio. Dus... <laughs> ja. ja, moet je met muziek bezig bezighouden. <laughs> ja, okay. Maar hè, de muziek van Kill Bill ja, is ook een leuke potpourri. Zeker. Ja, um, en we luisterden uh, daarvoor ook uh, naar Ome Bob natuurlijk... Ja, Oma Bob. Ja, en Oma Bob uh, die komt uit Engeland en uh, die is inmiddels al heel lang geleden ooit een keer in Nederland geweest uh, bij de beschaving. Um, in Utrecht? Ja. Voor de mensen die niet uit Utrecht komen, beschaving. Ja, ja toen was het achter behoorlijk groter. toen traden de baby shambles ook op en toen oh. zijn ze uh, ja, een paar jaar uh, failliet geweest en toen moesten ze alles reorganiseren om, uh, ja, ik bedoel die hele line-up uh, was fantastisch toen. En dat kost natuurlijk veel ekkies. Nou, inderdaad, Baby Shambles. Als zou komen, dan... Uh... Ja, nou ja, er, er was een gerucht dat hij uh, niet zou komen. Dat hij uh, gesignaleerd was destijds in een uh, limousine richting Amsterdam. En ja, wat zou hij daar gaan doen, denk je? ja, ja. <laughs> ja maar, maar goed, eigenlijk... oma Piet of oma Bob? Ja, maar over oma Bob uh, ja, gesproken. Oma Bob uh, heeft uh, dit liedje gemaakt. Uh, dat gaat eigenlijk over uh, een liefde... Uh, die niet beantwoord wordt door iemand. En hij wil eigenlijk uh, die persoon uh, opeisen en er helemaal uh, voor gaan. Maar ja, we kennen het allemaal, uh, sommige personen, uh, in mijn uh, persoonlijke omgeving ook. Uh, <laughs> om maar zo te zeggen. <kijen> ja, we het niet altijd uh, ja, lukken. Het is je niet altijd, alles hebben natuurlijk. Nee, het is geen, niet altijd uh, roze geur en manen schijn. Nee, zo kun je het zeggen inderdaad. En, uh, ja. dus vandaar dus dat nummer... Zeker. Speciaal opgedragen voor uh, diegene waar. Nee, you ja, know who. Ik, ik ga natuurlijk geen namen noemen. Dat uiteraard. zou erg. Uh, ja, dat is niet zo. Uh, Oké, okay zijn denk ik. <laughs> maakt niet uit. Um, ja, ik, ja, sorry ook voor mijn iPhone. Ja, ik heb hier allemaal leuke platen voor me liggen ook. Um, oh. Maar. Ja. Ik zit eens even te kijken, want ik heb wel iets in mijn hoofd. En dan moet ik weer naar nou ja, dat apparaat. Want toe... ik heb deze ook nog staan, hè? Had ik nog uh, erin zitten. Oh. David Gray? Ja, nee. begin daar gelijk mee. Dat nee. is uh, Pico Chico, zeg jij. White Letter heet het album. Wie is in vredesnaam David Gray? Um, ja, zegt het, is, deze DJ. het is wel een uh, klassiek. Ik denk dat je het nummer wel gaat herkennen. Nou, oh, dus moet er... Uh, jij zegt, uh, knal, die, knal dat nummer nog gelijk maar in. Dan kunnen we nog wat muziek draaien. Dat natuurlijk. zou ik zeggen. We hebben <laughs> nog maar een ruim kwartier. Het gaat sneller dan je denkt hoor. Dat is echt uh, niet te geloven. Uh, ja, ik zou zeggen, David Gray met uh, nummer 9. En sail away. By the way some people are How did it ever come so far? Active Child op Radio 501. Ja, het is zo ontzettend mooi. Als ik een yoga deed, dan uh, zou ik dit nummer altijd gebruiken. Ja, weet je, je doet niet aan yoga. Nee, dan houdt het op, hè. Ja. Hey, uh, wat leuk is aan uh, Active Child, um, ja, die kerel die dat eigenlijk uh, allemaal doet. Uh, ja, die, uh, zijn papa die werkte eigenlijk voor grote rap labels uh, vroeger. Oh, en toen hij, uh, was ook al een actief baasje, zeg maar. Ja, nou ja, hij vond dat dus kennelijk allemaal niks. Anders is hij deze muziek niet gaan maken natuurlijk. Maar zijn, uh, ja, zijn uh, papa had al heel snel uh, Dr. Dre en Snoepdok uh, wel eens een keer op uh, bezoek, toen hij zijn striktdiploma volgens mij nog moest halen. Oh. Uh, ja, die geruchten gaan. Uh, heeft, visite, ja, visite. <laughs> papa is visite, ja, inderdaad. Ja, ja en daar werkte hij uh, dus ook voor. Um, ja, en het, het is... ja, ga dat album kopen, zou ik zeggen, want uh, dat is echt genieten. Ja, want het is volgens mij wel het elektronischste wat ik vandaag voorbij heb horen komen. Ja, dat klopt. En de hele mix is ook vrij uniek eigenlijk naar mijn ja, visie, om het maar zo te zeggen. Want ik ken nog ja, ik ken maar weinig artiesten die deze mooie combinatie zo kunnen maken. Met het hele klassieke arrangement er ook bij en electro. Ja, nou ik... Ja, de, daar ben de, ik niet bevalt, vies van. Nee, het bevalt allemaal weer uitermate goed. Het is alweer 5 voor 6. Mooi, Met, mooi, mooi. Ja, dat betekent eigenlijk dat we alweer naar de laatste plaat gaan. Dat is toch wat? Oh, dan moet ik wel even een hele goede en mooie uitkiezen natuurlijk. Ja, want ja, ik had hier al wat klaarliggend, de Coldplay. Ja, laten we daar maar mee gaan afsluiten. Want ook al, ja, verliezen we van de Duitsers. Ik bedoel... Um... Ja. <laughs> ja. Die ja, ik bedoel, altijd blijven lachen. En daarom uh, gaan we nu voor jullie uh, het nummer Cut But A Smile Upon Your Face van Coldplay draaien. Maar niet voordat we even afscheid hebben genomen van jou natuurlijk, Tim Pons. Ah, ja. Hartelijk dank voor je komst naar uh, de studio. Ja, geen dank, dankjewel. Ik vond het leuk. Ja, nou ja, wij ja, vonden het ook gezellig. leuk. De luisteraars ook uh, zie ik uh, nu allemaal op de site verschijnen. Dus uh, ik zou zeggen... Ja, tof. Allemaal bedankt. dat jullie geluisterd hebben. Hulde aan ja, de plantenkast. Ja, ik, ik zou bijna zeggen: kom nog eens langs als in september uh, de nieuwe editie van uh, tijdschrift eraan komt. Ja, dat is een leuk idee om uh, te gaan doen, inderdaad. Ja. Want wie weet staat er dan wel weer een andere artiest uh, centraal. Hè? Wie is dat in de Music Whisperer van september? Daar ga ik nog geen uitspraak over doen. Het is ook. Uh... Ah. Ja, het moet ook een beetje een verrassing blijven natuurlijk. Um, ja, binnenkort kunnen mensen ook lid worden van het hele magazine. En dan is het natuurlijk hartstikke leuk... zoals jij ook iedere week op de Donald Duck aan het wachten bent misschien... om te ja. kijken wat voor verhaaltjes erin staan. Daar gaan ze ook niet altijd helemaal uitgebreid vertellen van uh, ja, wat erin staat. Ja, ja het hooguit volgende week, in de ja, ja. volgende week in ja. Donald Duck. <laughs> Dat is wel waar. Maar uh, ja, ik wil het geheim houden. Dat vind ik veel leuker. Ja, nou, spannend... Ja. ja, ik zou zeggen, hou die site in de gaten. hebben The Music Whisper of is het MusicWhisper.nl? Um, ze kunnen er allebei uh, terecht. Alleen uh, we zijn nu momenteel de site aan het vernieuwen. Dus nu kunnen mensen echt even alleen nog naar MusicWhisper.nl. Spannend. Nou, allemaal weer verrassingen die eraan zitten te komen. Nou, nogmaals hartelijk dank. Volgende week uh, komt in de uh, afternoon's, want dit is ook gelijk het einde van de afternoon's. Straks gaan we verder met Rastabari. Met uh, zijn uh, dreadlock. Uh, op Radio 5.9 tijdens de Daverende Donderdag. Daverende Donderdag. Ja, inderdaad. Uh, volgende week komt uh, Sonja van Hamel. Langs uh, bekend van Bauer. Uh, niet Frans Bauer natuurlijk, maar met Berend Dubbe. En Sonja van Hamel waren samen een filmisch duo, uh, Wat hele mooie poparrangementen uh, maakte. En zij doet het nog steeds. Bauer ook, die maakt heel veel filmmuziek. Sonja, Sonja van Hamel heeft dat trouwens ook gedaan. Ze, is ook nog eens keer, ze animeert ook van alles en nog wat. Ook haar eigen shows met drawclips. Nou, zo zeg ik. Als je dan naar www.musicwhisperer.nl gaat. Open dan gelijk in dat andere tapje even. www.sonjavanhamel.nl Volgende week is ze er dus in afternoons. Wij gaan verder met Coldplay. En ja, jij mag aan jou de eer om deze plaat even heerlijk aan te kondigen. Ja, nogmaals, uh, ook al ja, verliezen we van de Duitsers, dat zal niet de eerste en de laatste keer zijn, uh, altijd blijven lachen. Dus ga naar deze plaat luisteren en houd het in je achterhoofd dat uh, God allemaal een lachje op ons gezicht heeft getekend. Dus hier heb je Coldplay met God put a smile upon your face. Where do we go? Nobody knows.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 Where do we go to draw the line? I've gotta say, I wasted all your time. Honey, honey, where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face. Yeah.